2 uur. Lotlewin met het NOS Journaal. De drie inwoners van Haaksbergen die vermist worden in het zuiden van Turkije, waren daar met elkaar naartoe gereisd. Twee van de drie, een stel van 34 en 26, wilden daar een huis bouwen en de derde vermiste, een man van 21, zou hen helpen. De man van 21 is sinds 8 juli spoorloos. Hij zou terugreizen naar Nederland, maar is daar nooit aangekomen. In het onderzoek naar zijn vermissing werd ook contact opgenomen met het stel met wie hij was, maar ook. Ook zij zijn nu vermist. De politie maakt zich zorgen over het drietal. De man die gisteren in een supermarkt in Hamburg iemand doodstak en vijf mensen verwonden, was psychisch labiel. De man woonde in een asielzoekerscentrum in de Duitse stad. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was, maar bleek uit gesprekken dat er geen onmiddellijk gevaar was. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de man handlangers had. Een wethouder van Hamburg bedankte op een persconferentie de omstanders die zo snel hebben ingegrepen en hebben meegeholpen om de dader te pakken.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 De Amerikaanse luchtvaarddienst moet van de rechter onderzoeken of de hoeveelheid beenruimte en de stoelbreedte in een vliegtuig van invloed is op de veiligheid. Een consumentenorganisatie in de VS had een zaak aangespannen omdat passagiers steeds minder ruimte krijgen, terwijl de bevolking gemiddeld juist dikker wordt. Rights vreest dat het daardoor in een noodsituatie moeilijker is om uit het vliegtuig te komen en dat moet nu worden onderzocht. Het weer nog, veel bewolking met hier en daar nog buien, maar soms ook zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond opnieuw stevige buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad. Alleen wat filevorming op de A15 Gorkum-Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht.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 klassieker aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je hoort hem inderdaad, de single van Michael Jackson en Bert. Het is 7 over 2, Zandvoort, goedemiddag. En de kwalificatie in Hongarije is inmiddels gestart. We zitten in Q1. Hier om 2 uur gestart is hebben we het over de Formule 1. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, uh, goedemiddag kijkers, niet te vergeten. Goedemiddag Rob. Ja, hoe We, is het met jou? Goed joh, maar het is weer voorbij gevlogen deze week hè? Ja, dat vloog okay. weer voorbij. En, maar het, was, het weer was wel wisselvallig, vond je niet? Ja, zo. straks uh, even aan Lex vragen ja. hoe uh, dat nou zat? Laat ik beginnen even, uh, luisteraars en kijkers, met een dienstmededeling. Want de zomermarkt, die vandaag uh, op het Badhuisplein zou plaatsvinden... van 11 uur vanmorgen tot 9 uur vanavond... Die is afgelast vanwege de windsnelheden op de boulevard. Het is maar even dat u het weet. Uh, ja, Zoals gezegd, de kwalificatie gaan we volgen. Uh, onze collega's van Haarlem 105 zijn uh, dit weekend te gast in Zandvoort. Ja, gezellig. Klopt, zij, zij draaien hun uh, strandweekend live vanuit de haven van uh, Zandvoort. Haarlem 105 te bereiken op welke, uh, welke golflengte? Uh, pff, geen idee eigenlijk. Ach, uh, 102, <laughs> geloof ik. Maar goed, ze zijn er weer en ze hebben vele Zandvoortse gasten uitgenodigd. En uh, ik hoop dat ze een leuk weekend uh, vandaag tot uh, 8 uur... en morgen van, uh, morgenochtend van 10 tot 8 uur zijn ze wederom te gast in de haven van Zandvoort. Vanaf uh, deze plek, uh, jongens, uh, veel plezier en wellicht tot straks. Goed, uh, wat gaan we nog meer doen? Uh, uiteraard uh, om half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht... en dat is, wordt verzorgd door onze collega Lex van der Hoorn. Blijft het zo, wordt het beter, blijft het wisselvallig... u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Met het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vier, natuurlijk, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer een de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het dier van de week ontbreekt ook niet om half vijf. En die luistert naar de naam Luna. Het gedicht van de week, ja, dat staat helemaal in het teken van, uh, van morgen eigenlijk. Want dan is het de Oldtimer-dag op het circuitpark Zandvoort. En uh, tijdens het gedicht van de week brengen wij een ode aan de Oldtimer. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk de Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vijf, gewoon de reguliere pitreport Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1 en sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wij zeggen goedemiddag en het kijken doe je via wwwzfm livenl Is hier Miley Cyrus. I never came to the beach, I stood by the ocean sat by the shore under the sun with my feet in the sand that you brought me here and i'm happy that you did 'cause now i'm as free as birds catching the wind i always thought i would sing so i never to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you, in Malibu. Next to you, we watch the sun go down as we walk. You'll stay the same and nothing will change And it'll be us just for one Do they even exist? That's when I make a wish Just swim away with the fish Is it supposed to be this high all summer? In de studio van CFM aan de Tolweg, Dina, deden we mee met de nieuwe Miley Cyrus. Door de Malibu. De het ritme van Zandvoort, ook op TV. CFM, tv, op kanaal 45. CFM. 24 uur per dag, CFM TV, kanaal 40, digitaal.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 Are you mad? Fix your face Ain't my fault They all be jockin' Keep up uh, Players only Come on Put your raise us To the moon Hey girls What y'all tryin' to do What you tryin' to do for karat magic ending. Inmiddels zijn er al lang weer nieuwe singles uitgekomen van deze Bruno Mars. Maar dit blijkt toch wel een hele leuke plaat om te draaien op de radio bij CFM Southport. Vandaag gedraaid op deze zaterdagmiddag, Johan, 24K. Nou, we volgen de kwalificatie in Hongarije op de Ring En uh, ja, daar uh, gaat het goed met uh, Max Verstappen. Er staat momenteel P2 in Q1 op 22.000ste van uh, Sebastian Vettel. Uh, ja, en hij staat nu weer in de pit. Hij staat in de pit, hè? Ja, klopt. Dus hij, also, hij, Q1 is, uh, is bijna hier, voorbij. Hij is ook klaar en kan mooiste banden sparen. Op naar Q2. Wordt hmm. vervolgd. Het Zoonvoorts nieuws. Vrouw worstelt met inbreker. Woensdagmiddag hield de politie een 22-jarige Haarlemmer aan... op verdenking van het plegen van een inbraak in een woning aan de Bentveldweg in Bentveld. De bewoonster heeft eerst nog met hem geworsteld om de buit... Om steeds drie uur kwam de bewoonster van het pand thuis... en toen zij de voordeur voortuin inliep... kwam er een man vanuit het huis rennen. De man had een schoudertas en een boodschappentas bij zich. Bij controle zag de vrouw dat er in haar woning was ingebroken. De inbreker was vermoedelijk via de achterdeur binnengekomen. In de veronderstelling dat de rennende man de inbreker was... stapte de vrouw in haar auto en ging op zoek naar hem. Ze trof hem in de omgeving aan en sprak hem aan. Hierna ontstond een worsteling om de boodschappentas... die uiteindelijk door de vrouw werd gewonnen. De verdachte liep weg, maar zijn looprichting werd inmiddels doorgegeven aan de politie. Deze kon de man al snel aanhouden en in de tas zaten inderdaad spullen... die uit de woning van het slachtoffer waren gestolen. Afgelopen donderdag werd een 25-jarige Haarlemmer... beroofd van zijn telefoon in de Haltestraat... Het slachtoffer had een dure telefoon te koop aangeboden op internet. Omstreeks acht uur s'avonds belde een geïnteresseerde... en er werd een afspraak gemaakt voor de overdracht in Zandvoort. Een half uur later troffen beide partijen elkaar in de haltestraat. De koop was snel gesloten en de koper overhandigde een envelop... met daarin het geld. Toen de verkoper aangaf het geld eerst te willen controleren op echtheid... griste de koper de telefoon weg en ging er al rennend vandoor... in de richting van de kostverlorenstraat. De verkoper zette de achtervolging in... maar werd ingehaald door een zwarte Opel Astra... waar de koper instapte. De auto reed vervolgens weg. Het geld bleek vals te zijn. Eventuele getuigen van de roof worden alsnog verzocht... contact op te nemen met de politie... onder telefoonnummer 0900 8844. 0900 8844. En de roze trein arriveert aanstaande maandag om drie uur. Zoals iedereen in Zandvoort inmiddels weet... van maandag 31 juli tot en met woensdag 2 augustus... komt het circus van Pride Amsterdam naar Zandvoort. Met de aankomst van de roze trein op aanstaande maandag... begint de eerste editie van Pride at the Beach met een parade. De aanvangstijd van de parade is maandag om drie uur. De trein vertrekt om 13,56 uur vanuit Amsterdam... en komt een half uur later aan in Zandvoort aan zee. Vanaf het Stationsplein is er een parade... die via de boulevard en het centrum gaat... waar om circa vier uur de officiële opening zal zijn. En last but not least, ik heb het vroeger heel vaak gedaan... branen plukken... Echt waar? Ja. Heb jij dat gedaan? Ja, dat was allemaal nog legaal. Maar dat is nu ook niet meer legaal. Want bramenplukken kan fikse boetes opleveren. De bramenstruiken hangen weer vol. Maar plukkers van het fruit moeten oppassen. Boswachters delen jaarlijks tientallen boetes uit voor wildplukkers. En die kunnen flink in de papieren lopen. Ook in de Amsterdamse waterleiding, en in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat, dat meldde de Telegraaf op haar website. Volgens de overzichten van Staatsbosbeheer worden er jaarlijks tientallen bonnen uitgedeeld... door boswachters voor wildplukkers. En, uh, maar over de hoogte van de, kan de woordvoerder niets zeggen. Ondanks het wildplukken populairder lijkt te worden... is er geen sprake van een stijging in het aantal boetes. Het Openbaar Ministerie houdt geen cijfers over, hierover bij... over de boetes voor wildplukken. Ja, maar, wie heeft dat nou niet gedaan, over het Ja, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Jonge. Er mogen geen bramen meer geplukt worden. Waarvoor eigenlijk niet? die Milieu. Milieu. Oké. Okay. <laughs> Tot zover het Zalvoorts nieuws in het korts. Ook na te lezen op onze eigen ZFM Zalvoort app.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 in the middle of our streets, our house. In the middle of our, our house. In the middle of street, our streets, our house. You that to in the, the middle, middle of our. A... Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.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 Wat er gaat gebeuren, is het me importa que vivas con él, porque sé que mueres. Con poderme ver, mujer que vas a doet, wat para ver. Si te quedas o te vas, si no no me busques más. Om de zwarte zaterdag een beetje vrolijker te maken. Vrolijke muziek bij CFM. Je Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Ja, nog even een kort berichtje, dan een plaatje. En dan Lex van de Horen met het weerbericht voor de komende dagen. Heb je het ook al gezien, die vreemde voetsporen? Ja, wat ja, is dat? Nou, reizigers die vanuit het NS-station kwamen... keken enige tijd geleden vreemd op. Op de voetpanen vanaf het station... was een spoor van blauwe en gele voetafdrukken te zien. De voetsporen zijn bedoeld om treinreizigers de looproute richting het centrum duidelijk te maken. Tevens zijn er hanging baskets, bloembakken met een bloeiende planten langs de route opgehangen. Deze oplossing is geïnitieerd en gerealiseerd door het kernteam en is slechts tijdelijk. Voor volgend jaar wordt een structurele oplossing gezocht om de toeristen die met de trein aankomen het centrum makkelijker te laten vinden. Wat dacht je van Google Maps? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> maar goed, hartstikke leuk initiatief. En daar zijn die voetsporen dus van. Oh, Oké, okay. nou helemaal duidelijk. Dankjewel Albertjan. ik het uh, meer bericht voor de komende dagen met Lex van den Oren. Gaan we de zon nog krijgen? Ik hoop het wel. Hoy te visto, con tus libros caminando. Y tu carita de coqueta. Hoy leyela de mi amor. Sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, Het is leuk en uh, lekker zomers. Deze nieuwe single van Let Op, Jody Bernal. Jawel, hij is helemaal terug. Met La collectada. Het en weer beneden. Zo, als ik uh, op de klok kijk uh, voor me, is precies hoog. Drie, goedemiddag Lex van den Oren. Klopt, uh, Rob. Hallo, hoe is jouw uh, week geweest, Lex? Nou, een uh, beetje wisselvallig. Nou, wisselvallig. Ja, dat dacht <laughs> ik al. <laughs> maar, wisselvallig weekje. Ik ben toch nog wel een middag hier op strand geweest. Hé, hey, kijk aan. Ah, ja, ja. En dat uh, stond ook op mijn weerbericht, hoor. Niet dat je naar de strand kon gaan, maar dat het uh, die dag smiddags zonnig zou zijn. Helemaal goed. En dat, uh, dat was het ook. Hartstikke mooi. Uh, vandaag, vandaag. Laten we met vandaag beginnen. Uh, we hadden dus eerst wolkenvelden vanochtend. Ik zag er niet best uit. Met een buitje. Albert-Jan. Ik weet er alles van. Jij weet er alles van. Uh, en in de middag is dus uh, de zon een beetje gaan schijnen. Zo nu en, doen. nu en dan schijnt de zon. Maar daar houdt het ook mee op hoor, nu en dan. Hm. Uh, er staat een uh, vrij krachtige... en die pakt uh, af tot matig zuidwestenwind. Van vijf tot vier bevoor. Dus uh, op dit moment is hij nog vijf bevoor op het strand. Dus echt strandweer is het, uh, is het niet, want... Bij Windkracht 5 graden gaat zand stuiven. Ja, in de ja. zomermarkt is ook afgelast op de boulevard daarvoor, dankzij Jan weer bericht. Oh ja? Ja. ja, ja. Oh jeetje. Ja, nee. Oh jeetje. Nou, uh, dat hebben ze dan goed gedaan. Ja. ja. Uh, de maximumtemperatuur temperatuur komt wel uit op 21 graden. Oh, dat is wel lekker. Ja. Het is wel lekker. En normaal gesproken ook een uh, graadje of 21? Ja, ik, of ik, loop, of ik loop ook lekker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. zomerswaardig. www.zittervim-live.nl. <lacht> <lacht> kan je meekijken? <lacht> um, ja. Um, morgen, zondag. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Is dat belangrijk? Ja, een oldtimer dag op het circuit, hè? Oh jee. Dus, moet ik regenbanden dan, dan op? Is <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dan is het eerst. Dan is het eerst. Het is meest bevolkt, dus, maar goed dat ik al, al dat soort dingen niet weet, want dan ga je er rekening mee houden. He? Ja, nee, is goed. Ja. Objectief blijven. Ja, precies. Het is meest bewolkt met een buienkans en in de middag dan uh, gaat de zon schijnen. Ik weet niet hoe laat het uh, evenement begint. Nou, het uh, concours Delegance de begint om half elf en is om drie uur afgelopen. Oh, nou, in die tussentijd tijd zal het wel droog zijn hoor. Nou, dan kan een dakje open. Ja, goed zo. Veel, veel plezier morgen. Ja, dank je. <laughs> Hey. Er staat wel een, uh, een krachtige uh, tot matige zuidwestenwind. Van 5 tot afnemend tot 4. Met een maximum temperatuur in Zandvoort van ongeveer 20 graden. Nou, dan kan je petten afwaaien op het jammorgen. Ja. Dus pas op, hè? Hey. Nou, of niet te hard rijden. <lacht> nou, dat mag <macht> sowieso niet. <lacht> <lacht> uh, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we het weekend gehad, hè? Hey? En dan uh, gaat de maandag. Uh, hebben we een, uh, een matige zuidwestenwind. Dus de wind neemt wat af. Met eerst wolkenvelden. En smiddags komt de zon er weer bij. Dat is dus uh, een vaste prik. Hè? Dat hebben we van de week ook gehad. Morgen is bewolkt, middag zon. Nou, dat houden we er dus in. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Ja, dat is een even mindere dag. Dan is het meest bewolkt. Het lijkt wel droog te blijven. Met weinig wind. En een maximumtemperatuur van 22 graden. Nou, ik, ik kon het even niet laten om de, dinsdag, of om de woensdag er even bij te zetten. Want dan wordt het uh, naar verwachting een zonnige dag. Oh, lekker. Oh, dat is leuk voor de gay, voor de gay uh, beach, toch? Uh, niet al afgelopen? Nee, het is maandag, dinsdag en woensdag. Oké, okay, de laatste dag. De laatste dag prachtig weer dus. Goed zo. Mooi. Nou, dus de vooruitzichten, de, de, even in het kort, is uh, na het weekend hebben we geregeld zon, maar het blijft wel licht wisselvallig. Oké, okay, nou, best wel uh, lekker weer dus uh, de komende dagelijks. Ja, Jawel. het ziet er niet slecht uit, hoor. Een beetje Hollands zomerweer, hè? Zo is het. Nou, ja. we zijn nu uh, de kwalificatie aan het bekijken... van uh, de Grand Prix van Hongarije, die morgen plaats gaat vinden. Ja. Ja, hoe wordt het uh, weer daar bij de Hongaaro-ring? Daar uh, schijnt op dit moment de zon, zoals je op tv kan uh, zien. En dat is morgen ook het geval. Dan is het uh, puur zonnig. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 35 graden. 35 graden? Ja. En dan is het uh, asfalt een graadje of uh, 50, denk ik. Zo yep. ongeveer. Ja, daar heb ik niet zoveel verstand, zo verstand van. Maar 45 graden zal het worden. Ja, poeh. In ieder geval sliks. Ja, ja, ja. Geen, geen regenbanden nodig morgen. Nee, geen regenbanden. Oké. Okay. Dus, nou, dankjewel uh, Lex. En als uh, de mensen het weer uh, willen blijven volgen... Dat, kunnen ze achter jou aanlopen. Da, dat kan, dan kan ja, je Lex vragen. volgen. <laughs> de, en dan uh, kan je ook kijken op www.mediopagina.nl Je kan het uiteraard ook zien op uh, tv. Op kanaal 50. 40. Oh, 40. Sorry. Herstel. Op de CFM-app. Kun je het uh, dagelijks zien, er staat dezelfde tekst op als uh, op tv. Ja, gewoon even naar het uh, menu gaan van, uh, van de app en dan klik op Meteopagina. Goed zo. Dan kan je ook nog uh, op Twitter en op Facebook. Slash, uh, dat is dus twitter en facebook.com slash Meteopagina. Oké. Okay. Dus, uh, om nou te vragen wat voor weer wordt het... Hoeft niet. Hoeft niet. Gewoon even kijken. Gewoon even kijken. Het is... enige echte Zandvoortse weerbericht. Met uh, Lex van den Noorden. Dankjewel Lex. En tot volgende week. ja Volgende week zaterdag weer om half drie in de studio of op het strand. <laughs> dat, is, dat, is, dat blijft de vraag. Dat blijft de verrassing. Zo, zo ver gaat het niet. Dankjewel Lex. Tot volgende week. <lacht> dat was het weer. Ja, ik denk je kan het gewoon uh, even uitlokken hè, bij Lex, maar hij trapt er niet in. Nee, nee, nee, nee, nee. Het nee. weerbericht is uh, na te lezen op www.meteopagina.nl of via de andere kanalen die we zojuist noemden. Dat was de single van de Bee Gees en Staying Alive. Ja, we kijken even naar Q2 die net afgelopen is daar in Hongarije. Uh, Hamilton op P1, Vettel op P2 en Max Verstappen op P3. We gaan zo dadelijk Q3 krijgen. Si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 La fiesta no para, pena comienza ey, Se camsé, se Macheri, la la la la la ey, Francia, ey, Colombia ey, Me gusta freeze, ey, Y Balvin, Willy William ey, Me gusta freeze. Los DJs no miente, les gusta mi gente Y eso se fue muy Freeze. Yes. No les bajamos, ma nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fa a la tête. ¿Y dónde está? Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, esquina, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, Siguiente, vamos.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 Gewoon een lekker plaatje, dit is van J Balwin en uh, Willy William en Mij Gente. Je hier uh, op de zaterdagmiddag bij CFM. Ik zag even wat uh, gezichten raar kijken tegenover mij. Ja, Kunnen jullie de muziek niet meer volgen, boys? Nee, te, te modern voor ons. <laughs> te modern voor jullie, au, au, au, au, Ja, we hebben weer een berichtje voor je. Nou ja, we gaven het al aan bij Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, zoals vele Zandvoorters inmiddels weten. Uh, maandag, dinsdag en woensdag aanstaande is het tijd voor Pride at the Beach van, Amst uh, van Amsterdam naar Zandvoort. Op maandag 31 juli vervoert de NS in een speciale Pride Express vele LGBT-bezoekers... voor de Pride at the Beach van Amsterdam Centraal naar Zandvoort aan zee. En ze komen ongeveer om drie uur aan, heb ik begrepen. De, uh, de uh, daarna is er de uh, aftrap met een speciale Pride at the Beach parade... Een kleurige parade leidt de bezoekers via de boulevard en het strand... naar het openingsfeest op het Raadhuisplein... waar loco-burgemeester de deelnemers welkom heet. Het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis... is een startstijn voor het openingsfeest... met verschillende optreden van diverse artiesten. Op dinsdag 1 augustus is het strand van Amsterdam Beach... het toneel van het Beach Festival. Mango's Beach Bar in Brussel aan zee... zorgen voor een heerlijke line-up van de verschillende strandpaviljoens... organiseren sportieve krachtmetingen...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 De dag wordt afgesloten met een waanzinnig vuurwerkshow van Holland Casino... en daarmee is de basis gelegd wellicht gelegd... voor een jaarlijks terugkerend evenement hier in Zandvoort. Pride at the Beach, maandag, dinsdag en woensdag. En wilt u het allemaal nog eens een keer nalezen? Kijk dan even in de Zandvoortzoekerant krant want daar staat de programma ook vermeld. De Zandvoort is weer een mooi evenementrijker. Pride at the Beach, vanaf aankomende maandag tot en met woensdag. En dan is iedereen van harte welkom hier in Zandvoort. Of, uh, 21 vandaag is al voor het beste plaatje wat je kan draaien. Hè? Deze van uh, Katrina in the Waves, you're uh, walking on sunshine. Q3 is inmiddels uh, van start gegaan, uh, Albert-Jan. Klopt, Met, uh, maar uh, de eerste rondjes moeten nog gereden worden. Want uh, we hebben nog uh, tien, uh, ruim 10 minuten te uh, gaan. Dus er is nog niet veel te zeggen over de stand van zaken. Maar het venijn zit hem altijd in de laatste paar rondjes. Dus zo is het. We volgen het voor u. We gaan kijken hoe Max het in Q3 gaat doen. Q2 is afgesloten met een derde plek. En hier is Ed Sheeran in Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing shots, fast, and then we talk slow.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 Ook de grote hits van dit moment komen zeker langs bij CFM. Je dit is heel van Assure en Shape of You. Nou, Q3 is gaande, dat zeiden we ze zojuist al. En Max Verstappen is aan zijn snelle ronde op dit moment bezig. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat aflopen, Albert-Jan. Anders ik wel. Anders jij wel. Ja, we hebben nog een bericht, want we hebben er een hotel bij in Zandvoort. Ja, en wel. Beach House Hotel opende haar deuren. Afgelopen weekend verwelkomde Beach House Hotel haar eerste gasten. Het nieuwe boutique hotel is gesitueerd in het pand dat in Zandvoort bekend staat als het voormalige restaurant Mirage. Herinnerend aan de eerste exploitant die het door Cobra Span gebouwde pand betrok. Het hotel is uitgerust met moderne technieken en apparatuur om gasten optimaal hedendaags gemak te bieden. Zo kunnen zij ze zelf inchecken via de digitale incheckzuil. en zijn de deuren voorbereid om met de mobiele telefoon geopend te worden. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning... en voor gasten is er een wifi-netwerk beschikbaar. En binnenkort opent in het hotel ook een restaurant. Nou, goed nieuws dus voor Zandvoort. We hebben er weer een prachtig hotel bij. En nog wel direct op het strand ook. Nou, mooier kan je het natuurlijk niet krijgen. Het is uh, bijna vijf minuten voor drie uur. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met deze van Earth Winterfire. Hier is Fantasy.